El de Bruin met het NOS-journaal. Israël heeft vannacht zware luchtaanvallen uitgevoerd op Iran en Libanon. Het Israëlische leger zegt dat het is begonnen met een grootschalige golf van aanvallen op Teheran. Over mogelijke slachtoffers of schade is nog niets bekend. Ook bij de Iraanse stad Kermanshah zou de explosie zijn gehoord. In dat gebied zijn meerdere raketbasis. In Libanon werden onder meer de zuidelijke buitenwijken van Beirut getroffen. Die aanvallen zouden zijn gericht op doelen van Hezbollah. Iran voerde opnieuw aanvallen uit op verschillende landen in de Golfregio. In Bahrein werden twee hotels in een appartementencomplex geraakt. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De Amerikaanse president Trump mag van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden... doorgaan met het voeren van oorlog tegen Iran. Een resolutie om die macht te beperken werd weggestemd.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 Het kabinet wil dat doen als het niet lukt om defensie in vier jaar tijd uit te breiden naar 122.000 mensen. De politie heeft gisteravond in Capelle aan een IJssel iemand neergeschoten. Diegene zou zijn gezien bij een auto die eerder op de dag zou zijn ingezet bij een beroving in die plaats. Daarbij is mogelijk een vuurwapen gezien. Waarom de politie in de avond op deze persoon schoot is onbekend. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer, het is helder. Overdag zon, maar ook wolken bij 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag, in het noorden ook wat bewolking... en dan wordt het 14 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is er van de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zo van de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. What you've always known. I'm the one who really loves you, baby. of love. Uit van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Israël heeft vannacht zware luchtaanvallen uitgevoerd op Iran en Libanon. Over mogelijke slachtoffers of schade is nog niets bekend. Iran voerde opnieuw aanvallen uit op landen in de golfregio.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 Dit is ZFM.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 I'm I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 looking at you from a distance Ooh, it seems so real